12 uur. Het NOS Journaal door Alt Megens. Goedemiddag, risicodader Alfa aan de Rijn niet goed ingeschat. De onderzoeksraad voor veiligheid wil scherpere eisen voor wapenvergunning. En VWO-afdelingen van privéscholen voldoen niet aan de eisen. Volop zonnig vandaag, weinig wind en de temperatuur loopt vanmiddag op naar 22 graden langs de kust en plaatselijk zelfs 26 graden in het zuiden. Tot en met zondag houdt het zonnige en warme weer aan. Twee rapporten zijn vanochtend gepresenteerd die te maken hebben met de schietpartij in Alfa aan de Rijn. Eén over het verlenen van wapenvergunningen en één over de behandelaars van Tristan van der Vlis, de dader. Menno Rehmeijer was bij de presentatie van het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het rapport over de behandelaars van Van der Vlis, Menno. Uh, daar worden nogal wat kritische nood in gekraakt, hè? Ja, punt daarbij is vooral het moment dat de ouders van uh, Tristan in 2008 aan de bel trekken over de wens van Tristan om een wapen te willen hebben. Um, daarbij uh, bleek de behandelaars ook al dat hij suicidaal was en, uh, uh, uh, uh, uh, zelfmoord wilde plegen. Dat is geen gelukkige... Um, Combinatie. Dat had ook de conclusie moeten zijn. Maar daar is in de behandeling te weinig aandacht aan besteed. Er is ook te weinig gedaan aan risico-inschatting. En de behandelaars zijn te veel blijven hangen aan uh, hun Ja. De, de GGZ Rivierduinen, daar werd hij door behandeld. Uh, hoe is daar gereageerd op, op dit rapport? Ja, die onderschrijven de conclusies. Kan ook haast niet anders. Hoor. Um, gaan in hun opleidingen, zeggen ze, en trainingen extra aandacht aan dit soort uh, situaties besteden. Maar zeggen ook: Tristan was een zorgmeider. En we hebben geen mogelijkheden om zo'n zorgmeider tot behandeling te verplichten. Nou, er is een wetsvoorstel, verplichte GGZ, dat bij de Tweede Kamer ligt. En dat kan dan volgens hun helpen om deze groep uh, patiënten verplichte benodigde zorg te verlenen. Ik heb dat ook nog gevraagd aan, uh, aan de inspecteur uh, van de Wal uh, vanochtend, van de IGZ. Die zegt, nou, dat is niet helemaal waar. Ook met de huidige mogelijkheden had de GGZ meer kunnen doen voor Tristan. Hmm. Jij had het er begin al over, beroepsgeheim, daar beroept men zich dan uh, op. Ja, um, um, ja um, is er nog iets gezegd over hoe, hoe uh, de samenwerking tussen behandelaars en politie kan zijn, hoe die ja. beter kan zijn? Ja, er is natuurlijk een zorg hè, dat, dat, dat je uh, als patiënt je moet kunnen uiten bij je behandelaar, maar er zitten wel grenzen aan. Um, de inspecteur uh, vindt dat er uitzonderingen op zijn als er bijvoorbeeld het gevaar bestaat voor derden. Uh, wat bij Tristan natuurlijk is gebleken, hij heeft zichzelf niet alleen zichzelf gedood, maar heeft daar ook een aantal mensen meegenomen. Nou, als het zo voor staat, dan uh, moet je als hulpverlener eerst met je patiënt gaan praten en daarna indien nodig, als het echt niet anders kan, ook gewoon naar de politie kunnen stappen. Ja. Uh, Roel Pauw, collega van ons, die heeft het rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid, dat andere rapport, uh, dat ging over de wapenvergunningen. Uh, daarbij ging het ook om de vraag hoe je dat informatie gehad uh, zou kunnen dichten. Roel, uh, waar is het misgegaan? Hey, waar is het misgegaan? Ja, over de hele linie zit het systeem van uh, vergunningverlening wel goed in elkaar. Maar in de handhaving was het een beetje sleets geworden. Omdat er met legale wapens eigenlijk betrekkelijk weinig misgaat. En daardoor had het toezicht op vergunningen. Bij de vergunningverlening eigenlijk een hele lage prioriteit bij de politie. Dus bij de politie was er weinig, werd er weinig doorgevraagd van is deze persoon eigenlijk wel... Uh, vertrouwd met wapens. Bij de minister van Veiligheid was er niet heel veel aandacht uh, voor. En wat, wat dat punt betreft van... Uh, hoe kom je er nou achter of iemand wel geschikt is om uh, met wapens om te gaan... wil de onderzoeksraad dat de bewijslast wordt omgedraaid. Hè, degene die zo nodig een wapenvergunning wil hebben... die moet maar aantonen dat hij... Uh, dat een wapen bij hem in goede handen is. Hè. Dat kan bijvoorbeeld door een psychologisch rapport over te leggen... of een verklaring die is opgesteld door familie en vrienden. Uh, in Finland bijvoorbeeld, waar ze ook ervaring hebben opgedaan... met uh, een dolgedraaide schutter. Daar is zo'n psychologisch rapport inmiddels verplicht. En op die manier heb je dus ook geen problemen met dat beroepsgeheim. En dat is specifiek ook misgegaan bij, bij Van der Vlies. Ja, want in 2006 is Van der Flis gedwongen opgenomen vanwege psychische problemen. En dat gegeven is op een of andere manier niet terechtgekomen bij de politie... op het moment dat hij een wapenvergunning heeft aangevraagd. Dus daar ligt wel een lacune. Ja. Dus dat sluit aan, Menno. Ik kijk ja. Menno hier even aan. Dat sluit bij jouw verhaal aan Precies wat de inspecteur ook zegt. Op zo'n moment als de politie daarom vraagt... dan moet je als zorgverlener ook kunnen zeggen... ondanks dat er een beroepsgeheim is van deze man kun je beter geen... Vergunning geven. Ja, ja. Uh, Roel, is er ook nog iets gezegd over, over schietclubs en hun leden? Want ja, dat, daarvan was bekend, Tristan was uh, lid van, van een schietclub. Ja, nou, de, daar, daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde als voor de politie. Uh, uh, over de hele linie moet iedereen waakzamer zijn... Uh, op uh, mensen die mogelijk uh, verkeerde dingen van plan zijn... met de wapens die hun op grond van zo'n verlof zijn toevertrouwd. Mm -hmm. uh, bij een schietclub zie je leden één keer in de week, zullen we maar zeggen. Dus dan kun je bepaalde gedragsverandering zien. Uh, en als je je daar zorgen over maakt... dan moet je ook aan de bel trekken bij de politie. Dat is duidelijk. Roel Pauw, dankjewel. dank je wel. Duitsland, de Bondsdag daar, debatteert al de hele ochtend... over verhoging van de Duitse bijdrage aan het Europese noodfonds... Het noodfonds, dat ook meer bevoegdheden zou moeten krijgen... is bedoeld om Europese landen die kampen met hoge schulden... zo nodig te hulp te schieden en te voorkomen... dat de crisis in de eurozone uit de hand loopt. Duitsland staat al garant voor ruim 120 miljard euro. Als de Bondsdag akkoord gaat, komt daar nog eens 88 miljard bij. Zo goed als zeker dat het voorstel het haalt door steun van de oppositie. Maar onduidelijk is nog hoeveel steun Merkel krijgt van de regeringspartijen. Zijn aanwijzingen dat een aantal van de eigen parlementariërs tegen zal stemmen. En dat zou afbreuk doen aan het prestige van de bondskanselier.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 Premier Papandreou wil morgen naar Parijs gaan... voor overleg met president Sarkozy over de schuldencrisis. Minister Schultz gaat de 51 spitstroken vaker openstellen. Nu gaan de stroken open als er 1500 auto's per uur rijden. En in de nieuwe regeling hoeven dat er nog maar 1350 te zijn. En dat betekent dat de stroken een half uur tot een uur langer open zullen zijn per dag. De verkeersdoorstroming zal daardoor soepeler worden, denkt Schultz. De spitstroken zullen vanaf begin december vaker open zijn. Dit is het NOS-journaal, het door Altmegens. Meer verkeersnieuws. Van en naar Utrecht rijden momenteel minder treinen... als gevolg van een seinstoring. Half tien vanochtend kwam het treinverkeer helemaal stil te liggen... en anderhalf uur later werd de dienstregeling voorzichtig weer opgestart. Verwachting is nu dat de treinen van en naar Utrecht... tot twee uur vanmiddag last houden van de vertragingen. Veel VWO-afdelingen van privéscholen voldoen niet... aan de eisen van de onderwijsinspectie. De helft van die opleidingen staat onder intensief toezicht... Scholieren halen gemiddeld voor hun schoolexamen 0,8 punt hoger dan voor het centraal examen. En dat verschil tussen schoolexamen en centraal mag maar een half punt zijn. Minister Van Bijsterveld, goedemiddag. Goedemiddag. En wat vindt u hiervan, mevrouw Van Bijsterveld? Ja, dat kan niet. En u? Uh, nou, Ik heb dat uh, twee jaar geleden al geconstateerd dat het niet op orde was. En uh, toen heb ik een nieuwe regel ingevoerd, uh, verscherpt toezicht vanuit de inspectie... Dat betekent als een school langdurig meer dan een halve punt verschil heeft tussen het schoolexamen en het centraal examen, dan verliest die school voor een aantal jaren zijn examenlicentie. En dat is een hele stevige ingreep en uh, ja, dat betekent dat de scholen nu ook heel hard werken om dat verschil te verminderen, want een diploma in Nederland moet gewoon echt ergens voor staan. Ja, het schoolexamen, dat was vroeger het schoolonderzoek. Uh, en daarvoor uh, uh, mag het verschil niet, niet groter zijn dan 0,5 punten. Om te voorkomen dat de school uh, misschien uh, ja, zaken uh, regelt voor de, voor de leerlingen? Nou, het is eigenlijk zo, we kennen in Nederland... ons eindexamen bestaat uit twee delen. Dat is het schoolexamen, dat is het examen wat de school zelf maakt. En het centraal examen wat de overheid maakt. En uh, wat we nu vaak zien, is dat... Uh, jongeren met dat schoolexamen een, een hoog cijfer hebben en met het centraal examen een laag cijfer. Uh, en zo compenseert het, het onafhankelijke centrale examen. En dat heb ik een paar jaar geleden uh, heb ik van gezegd, dat wil ik niet langer meer. Ik wil dat het verschil kleiner wordt. Dat is één. En twee, dit jaar gaat voor het eerst de nieuwe regel in dat uh, de jongeren voor hun uh, centraal examen Gemiddeld een 5,5 moeten hebben, minimaal. En dat betekent dus dat je sowieso voor dat centrale examen, die onafhankelijke toets van buiten uh, een minimale voldoende moet hebben. En toch blijkt nu uit uh, ja, de laatste gegevens dat het probleem er nog steeds ligt. Ja, dat begrijp ik ook. En dat betekent dat de inspectie dus dat verscherpte toezicht zal doorzetten. En als scholen dat te lang doen. Uh, dan zullen ze uiteindelijk hun examenlicentie uh, kwijtraken en volgt het staatsexamen. En dat is ook nodig, want in Nederland uh, is ons uh, examen en ons diploma echt wat waard. En ik wil ook dat die waarde blijft staan als een huis. En als dat niet aan de orde is, dan zal een school een examenlicentie verliezen. Ja. Dus als dat lang duurt, dan uh, komt men uiteindelijk voor die maatregel echt in beeld. De, de waarde van het, uh, van het diploma van de particuliere scholen, dat leidt er natuurlijk wel onder. Door deze, deze berichtgeving eromheen. Uh, ik vind dat ouders ook uitermate kritisch moeten zijn. Uh, in, uh, uh, uh, is het een school die ook daadwerkelijk het goede onderwijs biedt voor mijn kind? Uh, uh, want uh, diploma's moeten natuurlijk niet gekocht worden. Diploma's moeten gewoon echt de waarde bevatten die uh, uh, ervoor staat. En uh, daar heb ik verantwoordelijkheid voor als minister van Onderwijs. En dat is de reden dat ik uh, echt tot forse aanscherpingen ben gekomen in de afgelopen jaren op dit punt. Mevrouw van Meisterveld, dank u wel voor de reactie. De kleine Nederlandse bierbrouwer Olm is failliet. Olm is vooral bekend van de conflicten die het bedrijf had met Heineken. Tussen de beide brouwers werden verschillende rechtszaken gevoerd. De laatste ging erover dat Olm Fuste van de Heineken zou vullen met eigen bier. En Heineken liet daarom beslag leggen op de bezittingen van Olm. En uiteindelijk gaf de rechter Heineken gelijk. Directeur Schneider van Olm zegt dat het bedrijf daardoor failliet is gegaan. Door het faillissement verliezen zeven mensen van Olm hun baan.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 Wij zijn een studentgerechte onderzoeksuniversiteit. Er is heel intensief contact en goed contact tussen de universiteit en de studenten. Dat studenten niet verloren lopen. En dat betaalt zich uit. En dat is denk ik het succes van de Radboud Universiteit. Van de specialistische universiteiten kwam Tilburg opnieuw als beste uit de bus. En van de technische universiteiten die van Eindhoven. De succesvolle musical Toon over Toon Hermans moet voortijdig stoppen... omdat hoofdrolspeler Alex Klaassen zijn rol niet meer kan spelen. Klaassen is oververmoeid. Alle extra voorstellingen die tot half december gespeeld zouden worden... zijn daarom afgelast. In augustus moest Klaassen ook een hoofdrol in de musical The Wild Party afzeggen... vanwege oververmoeidheid. Nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. Risicodader Alfa aan de Rijn is niet goed ingeschat... Onderzoeksraad voor Veiligheid wil scherpere eisen voor wapenvergunning. En de VWO-afdelingen van privéscholen die voldoen niet aan de eisen. 12 minuten over 12. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zo meteen hier op Radio 1, de NCRV en Lunch. DA ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nu 33% korting op alle Supradin multivitamines. Elke dag extra energie...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 Zoa helpt mensen na een ramp of conflict weer in hun levensonderhoud te voorzien. Help mee via Giro 550 of zoa.nl. Zoa, zoa hulp, hoop, hoop, herstel. Er zijn weer dagaanbiedingen bij Expert. Alleen morgen een supercompacte Sony camcorder met 50 keer optische zoom. Van 199 euro voor maar 129 euro. Wees er snel bij, want anders is het dagaanbieding op is op. Van experts kun je meer verwachten. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Frank Dumos. Goedemiddag, welkom bij Lunch. De radio luistercijfers zijn binnen en laten forse verschuivingen zien. Met radiobaas uh, radio Jan Westerhof overzien we het slachtveld. Het wereldrecord TV-kijken staat op een ziekmakende 86 uur. Maar dat moet beter kunnen, dachten ze bij BNM. In ons forum praten we met Katrienne Keil en Mathieu Slee over het proces tegen de lijfarts van Michael Jackson. Daar waren heftige dingen te zien, maar zeker ook te horen. I Michael Jackson in uh, zijn laatste dagen. De vraag in ons forum is hoe ver deze openbaarheid mag gaan. En net in Broekhuis uit Zandam doet mee aan de Nationale Nieuwsgis. Wilt u dat ook? Mail dan uw naam en uw telefoonnummer. Nationale nieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, de nieuwste luistercijfers zijn bekend geworden en uh, met de problematiek van de kapotte zendmasten kijken radiozenders met meer dan gemiddelde interesse naar deze cijfers. Radio 538 is nog steeds de grootste zender, maar Radio 2 en 3FM verliezen fors. Q-Music had een slecht bereik, maar lijkt op het eerste gezicht de schade beperkt te houden. Ik praat erover met Jan Westerhof. Jan Westerhof is de directeur audio van de publieke Omroep. En de baas van Q-Music is Peter Bossart. Ook Goedemiddag. Goedemiddag. Jan was in om met jou te beginnen. De grootste verliezer is 3FM. 0,8% naar beneden. Dat is heel fors voor een zender. Ja, als je iets anders zegt... zijn we 15% van de beluistering kwijtgeraakt. En dat is veel. Uh, 15 procent, ja, ik zit, probeer het even te, ja, te verklaren. Nee, kijk, kijk, ook omdat de aandelen worden ook altijd in percentages uitgedeeld en e, e, uitgedrukt. En dan klinkt het nog even niet zo heftig. Bedoel, nee, maar als, als nou je dan al af... wat je hebt en dan, wat je dan kwijtraakt, een paar procent, dat is meteen 15 procent van wat je had. Het wordt wel een beetje een rare rekensom zo, maar ik, ik zeg dat getal om aan te geven hoe ernstig de situatie was. En eigenlijk vooral nog steeds niet goed opgelost is. Dat heeft te maken met uh, de zender, neem ik aan. Voor zenders die het in, vooral in de periode van deze meting uh, slecht deden of helemaal niet deden. Ja, we weten, Smeelde is omgevallen. Dus een grote brand en die toren is buiten werking voor de komende jaren misschien wel. En loop ik, was een brandje en die is om veiligheidsredenen heeft daar de beheerder van die mast allerlei maatregelen genomen. Waardoor het vermogen zwaar teruggedraaid is gedurende een lange tijd. En eigenlijk nog steeds niet op 100% zit vandaag. Op het moment dat we hier spreken... zijn ze bezig om het vermogen van loop ik naar 90% te brengen... Uh, en het zal wel een week of vier kunnen duren voordat we naar nou 100% gaan. En uh, het duurt allemaal ongelooflijk lang. En soms neemt het echt de trekken aan van een soap... als ik uh, ja, de beheerder dan... van, de, van de mast hoor... versus degene die voor ons de uitzending moet verzorgen op die mast. Ja, er zijn te veel mensen die denken dat ze ergens over gaan... waar ze niet helemaal over gaan, en dan gaan ze ruzie maken. Ja, en dan halen ze de, de, de ene naar de andere deskundige erbij... en de ene deskundige spreekt de andere weer tegen. Ja. En het, het, het eind van het liedje is dat de luisteraar de dupe is... en dat we het maar steeds nog niet voor elkaar hebben... Na al die die maanden van ellende met die zendmast. Peter Bossaert van Q-Music, uh, uh, bij jullie uh, is er weinig aan de hand. Integendeel, jullie zijn iets gegroeid zelfs. Dan denk ik dat je uh, de cijfers iets anders bekijkt dan, uh, dan wij... Um, het is zo dat wij onze weerslag al hebben gekregen in de vorige meting, uh, uh, in de juni-juli maand, um, waar wij al voor zijn gezakt en dit cijfer is nu doorgetrokken. Dus wij liggen 10% onder het cijfer van voor de branden. Wacht even, wacht even. Nu, nu, nu gaan de twee dingen langs elkaar heen schuiven. Ik heb de cijfers voor mijn neus liggen. Uh, van uh, juni, juli, Q-Music uh, 0,1% gezakt. Uh, dat kun je godsomogelijk fors noemen, lijkt mij. Nee, maar wij staan op 6,3. En voor de uh, branden, cijfer mei, juni, stonden ja. wij op uh, 6,9. Dus dat is uh, uh, 0,6 eraf. Dat is 10% eraf, ten opzichte van de periode voor de branden. Wat je ook merkt daarnaast is, als je kijkt per provincie, dan dalen wij 25% in die regio's waar we slecht te bluisteren zijn. Dus de situatie is zonder meer dramatisch en ik moet Jan volledig bijtreden. Goed, uh, geen feestgevoel dus bij Q-Music, begrijp ik? Nee, dat kan ook niet. Omdat je merkt dat wij het goed doen in, de, uh, in die gebieden waar we goed te beluisteren zijn. Maar lijden 25% minder uh, uh, uh, sorry, uh, marktaandeel realiseren ja. in de provincies waar we slecht ontvangen zijn. Dus dat is redelijk dramatisch, ja. Jullie hebben ook uh, flink last gehad van de kapotte zendmasten? Ja... Tuurlijk, onze twee sterkste zenders staan toevallig in Smelde en in Loopik. En die, die Mastin Smelde die is omgevallen. Die in Loopik, dat is een, een soap, zoals Jan daarnet vertelt. We zijn dik twee maanden na de, na de feiten en het vermogen staat nauwelijks terug op het niveau van, van voor de branden. Ja. Dit is onaanvaardbaar. Jan Westerhof, onaanvaardbaar, ook voor de publieke omroep. Ja, ik weet niet wat, ik daarmee, wat je daarmee zegt. Want ik kan moeilijk het contract gaan opzeggen op dit moment... met de, met de provider die we daar hebben. Maar het is, ik, ik vind ook vanuit het... We hebben het hier eerder wel eens voor deze microfoon over gehad... vanuit het perspectief van de overheid, zou ik zeggen. Uh, doe nog eens wat. Uh, bijvoorbeeld de uh, situatie in Noord-Nederland. Daar wordt nu met, uh, met allemaal noodmaatregelen... wordt geprobeerd daar weer bereik op te bouwen. Maar Jan, een hele gedachte is om de schade te verhalen... op degene die hem veroorzaakt heeft... Ja, dat is een ander verhaal. Dus wij, natuurlijk hebben wij ook als klant van, uh, van deze provider um, aansprakelijk gesteld voor de schade. En dan vervolgens komt dat hele nare spel erachter weg van wie is dan echt de, de, de veroorzaker van deze ellende. Maar mijn eerste zorg is: ik wil ja. dat het bereik weer op nee, niveau, dat onze luisteraars, onze radioprogramma's, waar we met veel bloed, zweet en tranen maken, dat die weer ontvangen worden. Ja. En er moet nog wat gebeuren. Het duurt te lang nog in, loop ik. Dat, dat duurt nog ja. vier weken voor de 100% zitten. En in smilde want dat gaat echt twee jaar duren voordat die mast herbouwd is, zou een noodmast geplaatst kunnen worden van 200 meter hoog. En dan zou de overheid als bel. Even tot slot, Peter Boswaard van Q-Music. Wat gaan jullie doen? Ja, wij bereiden ook een claim voor, maar dat, daar gaat het niet om. Het, waar het, het grootste belang wat wij hebben is om onze luisteraars terug te winnen. Ja. Maar Peter, even tot slot, want wij, wij gaan even iets anders doen. Uh, jullie gaan dus een claim indienen. Ja, maar dat, dat, dat is niet waar de nadruk op ligt vandaag. De nadruk ligt op het herstel van het bereik en onze luisteraars terugwinnen... die wij noodgedwongen zijn verloren de voorbije twee maanden okay. van calamiteiten. Peter Boshart van Q-Music en Jan Westhoff, directeur audio van de publieke omhoop. Hartelijk dank. We gaan even plaatsmaken voor de NOS, want er is nieuws uit Duitsland. De Bondsdag is bijeen. Uh, uh, dat gaat over de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese noodfonds. Wouter Meijer. Goedemiddag. Wouter, jij weet meer over de uitslag van de stemming daar in de Bondsdag. Ja, de Bondsdag heeft gestemd over die uitbreiding van het noodfonds... Um... Die is met ruime meerderheid aangenomen in de bondsdag 523 stemmen voor en 85 tegen. Dus dat is een enorme meerderheid van die tegenstemmen. Moet je je voorstellen dat daarvan de meeste van de linkspartij zijn. Van de voormalige communisten. Eh, maar dat zijn er toch minder dan het aantal tegenstemmen, die 85. Dus er moeten ook nog een aantal tegenstemmen zijn gekomen. Uit de rijen van de coalitie, van de CDU, CSU, van Merkel of van de Liberalen. Dus ze gaan dat nu helemaal precies uitzoeken. Wie er voor en tegen heeft gestemd, Want het is op na. Dus uh, over een paar minuten of misschien over een half uur of zo zal blijken hoeveel dat er daadwerkelijk zijn geweest. Want dat is eigenlijk natuurlijk wat vandaag de grote vraag was. Maar Wouter, gezien de maatschappelijke weerstand die er is uh, vanuit de politiek in Duitsland tegen verhoging van het noodfonds en alle risico's die ermee samenhangen, mag je dit opvallend noemen, deze uitslag, toch? Nou, het is niet... Opvallend in de zin dat het onverwacht was. We wisten namelijk dat de Sociaaldemocraten en de groenen die allebei in de oppositie zitten, dat die hier voor zijn. Uh, die zijn voor Europa, voor solidariteit. En wat dat betreft is Duitsland nog heel ver verwijderd van het. Populisme, wat je in de bevolking wel hoort, natuurlijk in een opiniepeiling ook wel hoort... Uh, waar veel mensen zeggen, waarom geven wij ons geld nog aan die rare landen? Dat is zonde van het geld, want ze zitten al in de schulden... dus waarom zou je ze nog meer geld moeten lenen? Maar dat dringt niet erg door in de politiek. Uh, je, ze hoorden zelfs vanochtend in de, de discussie voordat er gestemd werd... nog heel veel mensen die elkaar beschuldigen van anti-Europa sentimenten. Anti-Europa is not don in de Duitse politiek. Dus het is echt heel opmerkelijk dat er zoveel mensen tegen dit noodfonds zijn... Nogmaals, de grote vraag is, behalve van die linkspartijen... want dat wisten we al, hoeveel mensen er nu echt uit de coalitie van Merkel tegen hebben gestemd. Duitsland-correspondent Wouter Meijer, dank voor jouw toelichting. Nou, verder met ons uh, nieuws Facebook gaat een uh, politieke lobbygroep oprichten... waarmee het de campagnekast voor uh, Amerikaanse presidentskandidaten zal vullen. De netwerksite wil hiermee politici steunen... die de ideeën over privacy op internet met Facebook delen. Met het oprichten van de fondsen hoopt de site meer grip op de politiek te krijgen. Andere bedrijven zoals Google proberen al langer door middel van lobbyen invloed uit te oefenen. Volgend jaar zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het Nederlandse productiebedrijf Blazovski is overgenomen door het Amerikaanse Warner Brothers. Blazovski maakt programma's als Toren C, Keuringsdienst van Waarde en Hello Goodbye. Hoi, zijn jullie weg? Ik ga weg. Oh, hoe lang staan jullie nou al samen in de rij? Uh, Heel lang. Ja, half uur denk ik ja. Met overname zal de producent haar titels makkelijker internationaal op de buis kunnen brengen. Het is niet bekendgemaakt hoeveel Warner Brothers betaalt voor Blazowski. In Friesland wordt vanaf volgende maand driftig geïnnoveerd op krantengebied. De Leeuwarden Courant gaat wekelijks een groepje van vijf tot tien lezers uitnodigen... om fouten uit de kopij te vissen. Ik heb de hoofddirecteur van de Leeuwarden Courant aan de lijn, Hans Snijder. Goedemiddag. Goedemiddag. Het was niet helemaal uw idee, toch? Nee, dat klopt. Ik was voor de zomer op een congres in Zürich... waar dit probleem ook aan de orde kwam. En dat, is een, dat is iets waar uh, elke krant waar ook de wereld mee te maken heeft. En uh, tot verrassing van velen was daar de, iemand van de Noorse krant VG. die vertelde dat hij uh, uh, dus dit idee om lezers te betrekken... Uh, uh, bij het voorkomen van taalfouten, uh, dat ze daarmee waren begonnen. En dat dat uh, veel opleverde. En maar dit, dit, dit daar... gaat dan vooral om de mensen die toch al uh, reageren? Daar beginnen we wel mee in elk geval, ja. En jullie hebben een vaste groep van volgers wat dat betreft? Ja, nee, dat, er zijn af en toe komende fouten voordat je denkt... oh jee, ik kan nou maar hopen dat iemand hier dit even niet ziet... en een dag later heb je daar toch een mailtje over. Dus zo hebben we een mooi, mooi bestand van mensen die daar terecht... overigens buitengewoon kritisch over zijn. En die gaan we daar ook voor benaderen. Staat de Leeuwarden Courant zo vol met fouten? Uh, nee, maar elke fout is er eens veel. En er was voor de zomer er een scriptie geweest van een studenten. En die heeft geconstateerd dat het moet en het kan veel beter. En daar had ze groot gelijk aan. En dat betekent dat wij na de zomer een aantal dingen hier op de redactie flink hebben gewijzigd. En tegelijkertijd met dit idee gaan beginnen. Flink wijzigd betekent dat de eindredactie wat meer op zijn faalie gekregen heeft? Nou, het is niet alleen maar een eindredactie. Want een eindredactie. Dit is iets wat. De, de, je maakt de krant met heel veel meer mensen. En fouten ontstaan overal. En uh, elke pagina, die wordt inmiddels drie keer gelezen. Dus het, het over, over, over grote deel van de fouten uh, gaat eruit. En zo hoort het ook. En tegelijkertijd moet, kun je niet anders dan constateren. Zie je in elke krant ook bij ons. dat er toch kleine dingetjes in een foto-onderschrift, in een. Een, een stijlfoutje of wat dan ook. En dat uh, mag niet. Dus vandaar dat we dit uh, nu zo gaan doen. Oké, okay, wat die groep eruit gaat vissen... dat zal dan één keer per week te lezen zijn op zaterdag. Dat is de bedoeling, hè? We beginnen elf op de... Ja, de LC is, is een middagkrant. Op zaterdag zijn we een uh, ochtendkrant. Op vrijdagavond maken we die. En dan is er net wat meer tijd... zeker om dit dus, uh, goed, te, goed te bespreken goed te doen... om met die groep mensen over de krant te praten... over de fouten, de nalezing en alles wat ermee samenhangt. Hans Sneijder, hoofddirecteur van de Leeuwarden Courant. Minister van Bijsterveld van OCMW zal omroepen die fuseren belonen met een bonus. In een brief van de publieke omroep heeft ze aangegeven dat er een bedrag van 30 miljoen euro beschikbaar is dat eenmalig verdeeld wordt over de verenigingen die samengaan. Extra geld is een onderhandelingseis van de omroepen, die onder druk vanuit Den Haag van half november met een voorstel moeten komen om het publieke be bestel te vereenvoudigen. Oeh. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Vandaag, precies 43 jaar geleden, werd de Fabeltjeskrant voor het eerst uitgezonden. Toen door de NTS. En nu is de populairke in de serie nog steeds te zien, maar dan op RTL 8. In 1969 kregen de bioscoopbezoekers van het Polygoonjournaal een kijkje achter de schermen bij meneer De Uil, Juffrouw Ooievaar en Louieke de Vos. De schrijver van de serie, Leen Valkenier, bedacht zelfs speciaal een scène voor de Polygoonreportage. Ach, lieve kijkbuiskinderen. Meneer de. U... U bent niet op het televisiescherm. U bevindt zich momenteel op het witte doek. Uh, uh, uh, wat? Witte doek? Ja, de BIOS. Ja. In de bioscoop kunnen we al die dieren uit de Fabeltjeskrant nu eens uit een heel andere hoek bekijken. In deze decorwerkplaats zijn vier mensen dagelijks bezig met de bouw van de vele decors en de daarin geplande voorwerpen die voor elke fabel nodig zijn. En in deze ruimte komen al de dieren dan tot leven. Oh, uh, oh ja, uh, lief cinematografisch volkje, uh, neem mij niet geheel kwalijk, hoor. Ik wou in ieder geval zeggen dat we weer blij zijn... Oh, maar ik wil helemaal niet op het witte doek. Het nee, is veel te groot in het wit. Dat zie ik idee, maar ik wil wel. Oh nee, oh nee, als jij op de film komt, dan doe ik pertinent niet mee. Nou ja, zeg, als het zo moet, dan kunnen we maar weer beter teruggaan naar onze schermen, hoor. Jawel, zo. En nu maar weer knus wegzakken in jullie warme stoeltjes. En, denk erom, oogjes open en handen thuis. En snaveltjes toe, dat was het. Na vier jaar kwam er in 1963 een einde aan de kant. In 1985 werden weer nieuwe afleveringen gemaakt. Ook weer geschreven door Leen Valkenier. Dit is Radio 1. Lunch. Frank Dumos. Vanmorgen is in de beeld- en geluid-experience de tv-marathon Last Man Watching van start gegaan. Het idee is simpel, wie kan er het langs tv kijken? BNN zendt het uit en Patrick Lodiers van BNN heb ik aan de lijn. Goedemiddag. Bijzonder goedemiddag. Hoe gaat het daar? Uh, ik ben nu net een uurtje weg, maar ik was er vanaf uh, half zeven vanochtend. En ik moet zeggen, de stemming zit er goed in. Ja, ja dat betekent dat er al een paar van de stoel gevallen zijn? Nee, nee, dat zeker nog niet. Maar uh, ze, zijn ze zijn zeer enthousiast. Ze zijn zeer gemotiveerd, ze zijn er lichamelijk en geestelijk klaar voor. En bij uh, sommige fragmenten uh, hoor je echt een gejuich uh, opklinken, dus dat is mooi. Het record staat op 86 uur, dat houdt een gezond mens toch sowieso niet vol? 87 zelfs. Nee, maar niet kwalijk, 87. Ja, het is, laat, het is twee weken geleden nog verbroken in Australië. Dus het uh, record staat superscherp, dat is fijn om niet te doen. Uh, ja, nee, dat, dat lijkt me helemaal niet te doen. Televisie is best leuk, uh, vooral als je het mag maken, maar om ernaar te gaan kijken, zo lang lijkt me behoorlijk geestdodend. Er zijn mensen die houden echt van televisie kijken Die hebben daar hun hobby van gemaakt. En uh, ja, wij hebben er een uh, aantal gevonden. Maar als ja, ze ze 87 uur gaan volhouden, het zal spannend worden. Maar wat gaan jullie ze voorschotelen? Uh, ze hebben net bijvoorbeeld naar de gehele finale gekeken uit 1988. En met het doelpunt van Gullit en uh, uh, van Basten. Het werd gevierd alsof we weer Europees kampioen waren. Nou, had je het beter niet voor laten uh, kunnen bewaren? We zijn ook uh, gewone programma's langsgekomen. Vanochtend begonnen we met een programma van Giel. Omdat bij 3FM natuurlijk uh, in, in de uitzending van Giel het programma onder de recordmoging geopend werd. Dus kortom, alles komt langs. Oh, de EO-jongere dag van 1979 ook? God, oh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik ben heb benieuwd... je daar een fragment van de hand? Nee, daar heb ik geen fragment van. Maar ik probeer een beetje voor te stellen hoe het eruit ziet. Als je nou hele spannende dingen hebt, dan uh, hou je mensen wel wakker. Nou, oh ja. ja, weet je, zo'n zo factor Giel, dat was met allemaal uh, spannende dingen. Net zoals uh, Try Before You Die. Maar er komen natuurlijk ook jaren 70 programma's voorbij. En dat is nog net even iets trager televisie. Dus dat maakt het allemaal wel moeilijk. Ja, ja, ja. Wat, hoe zit het met de deelnemers, uh, Patrick? Want mogen zij wel weg? Eén uh, keer per uur mogen ze vijf minuten... Uh, Pauze hebben. Pauze Dus dat betekent dat ze even naar het sanitair kunnen... of als ze heel snel kunnen rennen, kunnen ze buiten sigaretje roken. En één keer per etmaal hebben ze uh, een uur pauze. Om okay. even te douchen en even misschien heel even te slapen, maar dat is het. dat zijn de officiële regels voor de recordpoging. Even kijken. En verder mag je eten en drinken in. En, en wanneer, wanneer haken ze af als ze omvallen letterlijk? Ja, als ze echt niet meer kunnen. Dus er is ook natuurlijk medische begeleiding die houdt ze in de gaten. En voor de rest, ja, als ze zelf niet meer willen, dan, uh, dan houdt het op. Maar ik denk dat dit gemotiveerde mensen zijn. Dus uh, voorlopig zijn ze nog wel even zoet. Maar zodra er iemand in slaap valt, dan is die af. Dan is die af. Dan ben je af. Als je ogen dichtvallen of uh, uh, je, je, je kijkt niet meer naar tv, dan, uh, dan moet je de poling staken. Nederland 3, vanaf half negen, Last Man Watching... Met, je met heel veel fragmenten uit. Ja, we zitten Dankjewel, dat wil ik net zeggen. Veel veel hartstikke goed. Veel hoogtepunten uit 6 jaar televisie. Dankjewel, Patrick Lodiers. Dat zou ik zeggen. En op 101 TV is uh, iedere avond een update van de recordpoging te zien. Dat zou ik zeggen. Zometeen gaan we in ons mediaforum praten over de zaken die voorliggen op het mediagebied. Maar eerst krijgt u de hoofdpunten van het nieuws van Dorald Megens, Radio 1, het NOS Journaal. Het Duitse parlement heeft met grote meerderheid ingestemd met de versterking van het Europese noodfonds. Niet alleen de regeringspartijen het CDU, het CSU en FDP stemden in grote meerderheid voor. Ook de oppositiepartijen SPD en De Groenen. Alleen Die Linken en enkele dissidenten in andere partijen stemden tegen. In totaal 85 van de 620 afgevaardigden. Een en ander betekent dat de Duitse bijdrage aan het fonds omhoog gaat: van 123 naar 211 miljard euro. In Bahrein zijn zeker 20 artsen en verplegers tot lange celstraffen veroordeeld. omdat ze gewonde anti-regeringsbetogers behandelden. 13 van hen moeten 15 jaar de cel in. De laagste straf was 5 jaar. Volgens de aanklager maakte ze zich schuldig aan het aanzetten tot een staatsgreep. en het uitlokken van sectarisch geweld. En de Belgische regering heeft het noodweer dat het festival Pukkelpop trof officieel erkend als ramp. En dat betekent dat de organisatie en de festivalgangers nu een beroep kunnen doen op het rampenfonds voor een schadevergoeding. Door het noodweer in augustus stortte een festivaltent in. Vijf mensen kwamen om en tientallen mensen raakten gewond. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van weer online. Het is weer flink genieten van een nazomerdag met volop zon en plaatselijke zomerse temperaturen. Op dit moment is er ook geen wolkje te bekennen en het is nu zo'n 19 tot 23 graden. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt uiteindelijk 21 graden aan de kust... tot 25 à 26 graden in het zuiden van het land. Er staat vandaag ook maar weinig wind. Een zwakke wind uit het zuidoosten. En aan zee is de wind matig, windkracht 3. Kijken we naar vanavond, dan blijft het nog enige tijd aangenaam buiten. Maar komende nacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 10. Lokaal ontstaan vannacht ook weer een paar mistbanken. Kijken we naar morgen, vrijdag, dan volgt ook weer een zonnige dag... met weinig wind en maximaal tussen 20 en 25 graden. En ook in het weekend, dan blijft het nazomeren. Ah, en bij de Fiel files op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Hoogmade en Zoeterwoude Dorp, 4 kilometer... Op de A67 Venlo richting Eindhoven. Vanwege bergingswerkzaamheden 6 kilometer tussen de afrit Helden en Asten. En de rechte rijstrook is daar dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met als gast Catherine Keil, journalist, presentatrice 5 op 2 bij de NTR. Binnenkort. Welkom, binnenkort. binnenkort. <laughs> en Mathieu Slee, hoofddirecteur van Story. Welkom beiden. Dank. Uh, misschien even heel kort uh, de Bonsdag. Achter een sterke EU-fonds. Uh, ik, ik dacht nogal opmerkelijk. De Duitsers het tekende zich wel af dat ze akkoord zouden gaan. Maar ja, gezien de weerstand in de, de bevolking daar... Uh, leek me dat nogal opmerkelijk, Katrie. Nou ja, ik ben in elk geval blij dat ze mee akkoord zijn gegaan. Er is tenminste een beslissing genomen. Ik vind nou niet dat de politiek in het algemeen... en ook niet in Duitsland nou uitblinkt uh, in het uh, nemen van stappen. Dus het is in elk geval, laat maar zeggen, een stap. Dat is alvast wat. En nu hopen, Mathieu Slee, dat de, de beurzen er ook goed op reageren. Ja, dat is altijd de vraag natuurlijk. Ik bedoel, wat betreft de weerstand in, in Duitsland... in Nederland is er ook een hele hoop weerstand... Tegen, tegen geld dat richting Griekenland gaat. Maar de regering doet het natuurlijk ook. Ja, ja. Ah, ik zat op een plusje zie ik uh, inmiddels. Uh... Goed, we gaan het over mediazaken <laughs> hebben. Uh, maar dit zijn natuurlijk ook wel erg belangrijke dingen om het al We gaan Zeker. het hebben over uh, jouw programma, Katrien. Uh, oh. Komende maandag, dus laten we het even over hebben. Ja, leuk. Het dagelijks programma op uh, Nederland 2. Jij bent één van die presentatoren samen met? Met uh, Jurgen Rijman, Lucille Werner, Joe Blok en Ciprian Bousema. Oké, okay. en wat voor soort programma gaat het worden? Uh, nou, een, een talkshow en ik denk dat hij elke dag wel een beetje naar de presentator uh, uh, gevormd wordt, zeg maar. Want de een heeft natuurlijk een beetje andere interesses dan de ander. En uh, dus als je het goed vindt, ga ik het dan even alleen over mezelf hebben. Want ik weet niet precies wat de anderen doen. En hoe ik gaat ik de vinden. Katharine Dag eruit zien? Die gaat eruit zien dat het publiek een grote rol heeft in elk geval. Dus ik ga geen bobo's interviewen, want dat zie ik al genoeg op tv eigenlijk. Ik wil gewoon graag gewone mensen aan het woord. Vanavond uh, is het zover. De Amsterdamse beurs van Berlage kleurt, uh, kleurt weer roze van, vanwege het Pink Ribbon Award gala diner. Dit jaar gepresenteerd door uh, Leontine Borsato en uh, Mathieu C. Een goede zaak. Dat lijkt me wel Ik denk dat het een hele goede zaak is. Ik bedoel, borstkanker is natuurlijk een, een, een verschrikkelijke ziekte. Um, Op het moment dat je daar, zoals Pink Ribbon doet, heel veel aandacht aan besteedt. Um, ja, je kan er niet genoeg aandacht aan besteden, denk ik. En het geld wat er elk jaar mee wordt opgehaald. Uh, wat doet wordt... Story daarmee, Met zo'n evenement en zo'n gebeurtenis? Um, in die periode, uh, onze verslaggevers zijn natuurlijk aanwezig... op, uh, op het gala, uh, dergelijke. Um, en wij pikken altijd iemand uit... die daar ook uh, over het onderwerp zelf iets zinnigs uh, kan vertellen. Um, we gaan er dus niet naartoe om de gebruikelijke uh, nieuwtjes weg te halen. Maar we gaan puur kijken van... heeft er iemand uh, op wat voor manier dan ook ervaring mee... en wil hij daarover praten. En daar gaan we ook, ook uh, automatisch zorgvuldig mee om. Katharine, het is natuurlijk ook, ook een show die daar plaatsvindt. Is dat niet een beetje afleidend... Van datgene waar het echt om gaat. Namelijk. Het beschrijven nou, van een vervelende ziekten. Kijk, het is natuurlijk zo. dat geloof. 1 op 8. Uh, Nederlandse vrouwen krijgt borstkanker. Maar. Um, doodsoorzaak nummer 1. bij Nederlandse vrouwen. is een uh, hartaanval. En. Uh, ja, daar hoor je dus veel minder over. En. ik denk dat. de laatste wat zullen we zeggen, tien jaar of zo... is het heel erg over borstkanker gegaan. En het is natuurlijk een vreselijke ziekte En er zijn heel veel mensen die lasten hebben. En er moet ook vooral veel aandacht voor gevraagd worden. En in het begin zat dat ook een beetje in een taboe-sfeer, Want ja, over je borsten praten, dat was toch allemaal een beetje lastig. Maar ik begin af en toe wel eens een, het onaangename gevoel te krijgen... dat het meer gaat om de galajurk die om de borsten heen zit... dan om de borsten zelf, als je begrijpt wat ik bedoel. Wat juist Nou, um... Pink Ribbon Magazine wordt uh, bij Sanoma-uitgevers gemaakt. Uh, elk jaar wor worden daar mensen voor vrijgemaakt die daar, uh, die daar uh, aan werken. En ik weet uit ervaring dat die mensen dat met een enorme bevlogenheid doen. Dus echt, uh, maar als je het fenomeen een beetje van afstandje bekijkt... is het meer glitter en glamour en minder inhoud? Nou, dat denk ik niet. Wat Catherine ze juist al even zei... Uh, het heeft natuurlijk een, een behoorlijke tijd in de, in de taboesfeer gehangen... Uh, ik denk dat die taboesfeer er inmiddels inderdaad wel een beetje vanaf is... Um maar nogmaals, hoe meer aandacht, denk ik, voor deze, voor deze ziekte, hoe beter. Ja, en dan maar je heel... zou natuurlijk als, als, als risico kunnen hebben dat andere ziektes die minstens even belangrijk zijn. En, of zelfs helemaal onbekend zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan darmkanker, hè, wat ook een heel veel voorkomend iets is. waar gewoon niet over gesproken wordt, omdat het gewoon minder, ja, minder aantrekkelijk is. Hoe, hoe raar dat ook klinkt, begrijp je wat ja, ik bedoel? Hey, begrijp, ja, begrijp. En, en, en ja, jij was ik... ambassadeur, toch? Voor Pink Willem? Jazeker. En uh, um, ja, dan heb je op een gegeven moment geen programma meer en dan uh, hoor je ook niks meer. Ging dat zo? Ja, zo ging het. En dan denk ik, ja, dat vind ik toch niet zo sympathiek eigenlijk. Dat klinkt een beetje verbitterend. Nee, het, nu is. het is helemaal niet verbitterd. Het is gewoon constateren. En dan, en dan denk ik, ja, dat vind ik toch wel een beetje jammer dat dat zo gaat. He? Michael Jackson, laten uh, we het daarover gaan hebben. Die uh, rechtszaak die speelt nu, de, dat houdt de geleden uh, behoorlijk bezig. Ook omdat er natuurlijk allerlei fragmenten nu naar buiten komen die uh, nogal uh, shocking zijn. Je hebt het ook gevolgd. Hè? Neem ik, ik heb aan. gevolgd, ja. En met name die geluidsopname van Michael in zijn nadagen is ja. bijzonder pijnlijk. Ja. Ja. <laughs> wat doe je er Want ik, ik kan me voorstellen dat dat niet iets is... waar je meteen van denkt, joepie, uh, prachtige kopij. Uh, dat, is, dat denk ik zeker niet. Uh, niet zozeer uit ethische uh, bezwaren of wat dan ook. Maar omdat wij natuurlijk primair uh, berichten over, over Nederlandse sterren... en uh, veel minder over, over datgene wat er in het buitenland gebeurt... Uh, maar goed, het blijft natuurlijk wel een hele, een hele bizarre zaak. En nu ga je mij de ethische vraag stellen... Van, zou jij die geluidsfragmenten hebben uitgebracht? Ja, dus stel nou, dat het om een wel. Nederlandse ster zou gaan... zou je het dan uh, gewoon uitgezonden hebben? Als het geluidsfragment uh, een nieuwswaarde zelf bevatten zou ik het uitgezonden hebben. Maar iemand of. die gewoon iets zegt in zijn dagelijks leven... en duidelijk een beetje... Uh, op, ja, op maar er wordt, er wordt met dat geluidsfragment natuurlijk wel heel duidelijk gemaakt... Uh, hoe die aan toe was. Um, de, de, iedereen kent eigenlijk Michael Jackson van, de, van de, de optredens. Iedereen heeft de repetities gezien van die laatste show. En dan denk je van, god wat jammer dat die man van de ene op de andere dag uh, overleden is. Ja. En nu blijkt uh, ja, eigenlijk hoe erg die, die er aan toe was. Ja, hoe die dan ooit dat optreden maar je... heeft gedaan is mijn raadsel. Maar goed. Ja, maar je zag die prachtige film trouwens die erover gemaakt is. Hè, met, met de voorbereidingen voor, uh, voor zijn laatste show. Wat zijn laatste show had moeten worden. Dan zie je hem af en toe ook wel. Hij, hij, hij doet niks op volle kracht. Hij zingt alleen maar heel zachtjes. Een heel klein beetje. En dan stopt hij weer. Dus je ziet ook daar al wel iets gebeuren. Maar even die ethische vraag terugpakken. Zou vind je het te ver gaan? Ja. Ik vind dat dat hele erge privé dingen zijn... die moet je niet uh, publiceren. Nee, waarom zou je? Het is toch, het is toch ook... Uh, dit soort dingen zijn in een rechtszaal misschien belangrijk... maar ik vind het gewoon jammer dat, dat de glans van een ster wordt afgehaald ook. En, en waarom zou je iemand niet zijn privémomenten van zijn ziekte gunnen? Dat is een beetje... Ja, het gaat nog verder. Er zijn ook foto's van, van, van hem uh, vlak voor zijn overlijden zijn er te zien. Ja, vreselijk vind ik dat. Ja, ik ja, bedoel, ga eens gewoon bij jezelf naar. Hoe zou jij het vinden als je ja. drie minuten voordat je overlijdt wordt gefotografeerd... en het staat op de cover van, de, laten we zeggen, de story? Ja, maar die discussie hebben we natuurlijk in het verleden ook gevoerd... met de foto die gemaakt werd van de vermoordde Fortuyn. Ja, dat Ik bedoel, wie wil op die manier uh, op maar de voorpagina maar van de bijna staan? Ja, ja. ja die, is, die, is, die, is die is wel gepubliceerd. Wel ja. veel maar met veel kritiek veel. omgeven. En uiteindelijk zijn ze ook wat wijder genomen... dat ze ja. minder kloofse foto's gebruikt. Ja, dat is een hoop over te doen geweest. Ja. Kijk, een heel eerlijk, ik bedoel... Dat, dat ja, ik, ik vond er, dat, ik, overigens dat het toen ook niet kon, hoor. Dus ja, wat dat, dat, wat dat betreft dat, ik niks van. Dat, dat, dat, dat <laughs> vond ik ook, maar, maar ik bedoel... Ik heb, ik heb me dat overigens afgevraagd... met uh, de fotoprijzen die elk jaar worden uitgedeeld... Van, van kinderen in Afrika die daar liggen weg te teren. Nou ja, dan mag het wel, waar je zegt. Ja. Ja. Nou ja, op moment het moment dat het anoniem is, dan, ja. dan roepen we van fantastische foto... goed dat er aandacht aan wordt besteed. Maar dan... ja, dan dient het het doel om bijvoorbeeld geld in te zamelen... Voor, voor mensen die het nodig hebben. Dan zou je kunnen zeggen, nou vooruit, dan, is het, dan dient het een hoger doel. Hè? Maar heeft een overleden net zoveel recht op privacy... als iemand die nog rondloopt? Nou, het gaat toch om iemand... Ja, nu heb je het over Pim Fortuyn, maar als nou ja, over, maar Michael over Michael Jackson, Michael Jackson hebben, die, beide. Was, die was nog niet dood, dus... Uh... Nee, maar nu. Het gaat ook om het feit dat het nu gepubliceerd ja. wordt. Ik vind het moeilijke ding, hoor. Uh, ja, ik, ik kijk, in, in principe, iemand die, die dood is, zou je kunnen roepen van... Ja, uh, dan is het privacyverhaal moeilijk, maar hij heeft natuurlijk ook nabestaanden, ja, Hij heeft precies. ook familie. En kinderen, niet te en, vergeten. Uh, ik, ik denk ook, op het moment dat je voor zo'n afweging komt te staan... dat je je ook altijd moet realiseren... wat kan de impact zijn op de, op de, op de familieleden, maar ook... Maar even, de even teruggebracht op, op, op, op jouw publiek. niveau, Matje. Uh, story, gaan die foto's publiceren van het doodsbed van Michael Jackson? Nee, nee. Nee? Nee, wij hebben in het verleden uh, hebben we ook uh, is er een aantal bekende Nederlanders geweest... wat opgebaard lag. Uh, uh, en, en daar hebben andere bladen foto's van gemaakt. En dat doen wij per definitie niet. Waarom niet dan? Ik vind het niet kies en, en ik heb ook altijd toch het gevoel van kijk we maken natuurlijk een blad wat waar, waarmee we een stukje entertainment willen brengen. Uh, het gaat weliswaar over de privélees van bekende mensen, maar ik voel me daar ongemakkelijk bij. En dat is um, de grens. Dat is voor mij de grens. Ja, ik bedoel we hebben toen het drama gehad in Apeldoorn. Uh, ik denk dat wij het enige blad waren wat niet de foto's van de slachtoffers op straat heeft afgedrukt. Ik vind het op de een of andere manier niet passen bij een blad de story. Dus kijken of je je ook ongemakkelijk voelt bij het laatste dat ik met jullie wil bespreken. De Belgische politie gaat slachtoffers van rampen tips geven over de omgang met de media, Katrien. Ja, ik, ik vind het zoiets idioots, want als je nou een ramp, die is toch nooit te voorspellen, dus hoe, hoe gaat dat dan? Dan moet ik me dus voorstellen dat voordat die mensen de, de pers te woord gaan staan, krijgen ze mediatraining en dan... Denk je dat hij pers geduld heeft om daarop te wachten? Want een mediatraining duurt er wel een halve dag, lijkt me. Op zijn minst. Mathieu? Ja, nou ja ik, ik deel de mening helemaal. Um, um, kijk, op het moment dat je van de nabestaanden uitgaat... Um, die misschien familieleden hebben verloren... Uh, dan kan ik me best voorstellen dat er mensen achteraf denken... van dit of dat had ik niet in de media moeten roepen. Eh... Um, maar goed, de media wordt ook weer een beetje afgeschilderd. van daar moeten we een barrière over opwerpen. Maar dat is, is natuurlijk heel sterk het beeld. Want in ieder geval in Nederland en België zal het waarschijnlijk niet anders zijn. Het beeld dat de politie heeft van de media. De politie. He, als je kijkt bij grote calamiteiten. Het eerste wat er gebeurd was pers van de plek afjagen. Eerst wat er gebeurd was. Ja, ja. ja um, dat, ik denk dat het niet alleen voor de politie geldt. Ik denk dat het überhaupt een overheidsding is. Om, om de media altijd uh, te proberen te sturen. Maar dat is waarschijnlijk ook om de privacy van die mensen daar... een beetje te beschermen. Ja, en dat moet je zien als een soort spel. Kijk, als journalist wil je natuurlijk het eerste commentaar hebben. En als agent uh, jaag je uh, de journalisten weg. Dat is een beetje een deel van, het, van ja, de rolverdeling, toch? Uh, maar volgens mij is het ook iedereen die... die bij de de overheid in dienst treedt. Uh, die moet van tevoren contracten tekenen. En die mag per definitie natuurlijk niet zomaar op eigen houtje met de media praten. Er is dus vanuit de overheid een, kennelijk een enorme angst dat de dingen naar buiten komen. Maar is dat niet een beetje doorgeschoten ook? In wat voor zin? Nou ja, dat wat Mathieu nu beschrijft. Dat, dat er geen. geen... Zelfs voor hele eenvoudige zaken niet meer gesproken mag worden zonder een voorlichter ernaast. Nou ja, dat gaat inderdaad wel eens een beetje verder. Ik denk, hallo, de mensen zijn toch ook nog wel in staat om zelf hun, uh, hun eigen beslissingen te nemen. Maar aan de andere kant, ja, als, je daar natuurlijk, als mensen dingen zeggen waar ze later enorme spijt van hebben... dan kan ik me ook wel voorstellen dat, dat die mensen zeggen... had je me daar niet tegen kunnen beschermen, want ik wist dat niet. Ik heb ooit zelf als verslaggever liep ik in de Utrechtse wijk... waar toen stevig geknokt werd, niet eens zo heel lang geleden. En uh, toen vroeg ik aan de wijkagent met z'n hoeveel doen jullie deze wijk nou? En ja. waarop de agent zei, dat mag ik niet zeggen, dat is operationele informatie. Nou, dat bedoel ik. <lacht> ja. Maar dat was waarschijnlijk ja. omdat hij de enige was. Ja. Het zou zo moeten. Ja. Ja. Maar goed, zo kan het dus gaan als ze alles willen controleren. <lacht> moest maar bij de voorlichting me melden. Dat was in ieder geval het verhaal. Het initiatief kwam trouwens in België van een vader die zijn zoon had verloren door een valpartij. En ja, ik weet niet of dan, dan mediatraining überhaupt nog zinvol is. In dit ja, soort dat lijkt waren. mij een beetje overbodig. Ja, en er zijn natuurlijk ook mensen die het helemaal niet vervelend vinden om een verhaal te vertellen. Ik bedoel, Die dat als een soort opluchting ja, een bevrijding uh, van ja. Ja. Het zou heel louterend kunnen zijn. Ja. dat is afhankelijk van de omstandigheden. En ook van welke journalist <laughs> je tegenover je hebt waarschijnlijk. <laughs> Goed, ik ga jullie hartelijk danken alle beiden dat jullie hier waren. Mathieu Schlee, hoofddirecteur van Story. En Katrien Kijl, journalist en presentatrice van het nieuwe programma. Dank Graag gedaan. Dit is Radio 1. Lunch. Frank Dumas. We gaan uh, ons verdiepen in de Nationale Nieuwsquiz van lunch. We gaan op zoek naar de nieuwscanner van deze week vandaag met Edwin Broekhuizen uit Zaandam. Welkom. Dankjewel. Um, de hoogste score is maandag al neergezet op 136 punten. Dat is uitdagend. Dat is precies. Dat, dat is het nadeel van dat het op maandag gebeurt: dat we gewoon vervolgens vier dagen lang dit gaan horen. Maar het is inderdaad een, een behoorlijk hoge score. Um, wat, wat, wat, wat heb je gedaan ter voorbereiding? Um, nou, niet veel meer dan normaal uh, het nieuws volgen. Uh, kortom, veel teleteksten, uh, internetsites en uh, dat soort zaken. Ja, en ook nog wel van die ouderwetse papieren dingen die je kranten noemt? Uh, net even in de weg hier naartoe. Uh, heel kort. Oké, okay, goed. Nou, we, we gaan eens kijken hoe ver je komt, Tim. We gaan uh, de, jouw nieuwsfactor vaststellen. Um, dat betekent dat we het aantal punten die je nu gaat verdienen straks gaan vermenigvuldigen met uh, de punten die je dan verdient. Daar uh, heb je een beperkte veel tijd voor. Maar het gaat nu niet om de tijd. Succes. Dankjewel. De Nationale Nieuwsquiz. I'm a hole the rain gets in. Negen dagen lang was de ID-kaart gratis. Daar waren ze, de dolle dwaze... Dagen voor het gemeenteloket. En u weet, als je iets gratis weggeeft, ja, dan is er belangstelling voor. Kosten 800.000 euro per dag. Maar vorige week kondigde minister Donner aan dat er gewoon weer betaald moest gaan worden voor de kaart. Binnen een week moet het geregeld worden en volgende week door de Eerste Kamer. Zo kan dat niet. Zo hoort dat niet in een democratie. Ja, de dagen rond de ID-kaart zijn dus voorbij. De Tweede Kamer ging gisteren akkoord met het wetsvoorstel om burgers weer te laten betalen voor die ID-kaart. Minister Donner is hier als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor. Maar hij liet zich gisteren vervangen door een collega-minister, omdat hij op buitenlandse reis was. Door wie liet Donner zich vervangen? Door Gert Leers. Ja, klopt. Precies. Nou, van de meerderheid van de Kamer daar moeite mee. Maar uh, uiteindelijk is de Tweede Kamer akkoord en nu moet de Eerste Kamer daar nog uh, mee akkoord gaan. De SP en andere partijen die bleven kritisch. Ze willen dat de kaart gratis blijft totdat de wet helemaal officieel is. Die andere partij wil bovendien dat de ID-kaart tien jaar lang geldig wordt. En welke partij bedoel ik dan? Een partij van de arbeid. Ja, klopt. Ja, helemaal goed. De derde vraag, Matthijs. Um, of sorry, Edwin. Uh, sinds 2006 hebben Nederlandse paspoorten een speciale chip... Sinds de invoering daarvan is er veel protest. Vorig jaar kwam een Utrechtse student geregeld in het nieuws... toen hij naar de rechter stapte omdat hij wat niet af wilde geven... voor dit nieuwe paspoort. Zijn vingerafdruk. Alweer helemaal goed. En het ging hem dan eigenlijk niet eens om die vingerafdruk... maar om het feit dat dat bewaard gaat worden in de database. Nederland doet dat, terwijl het helemaal niet verplicht is... volgens de regels van de EU. Drie punten, drie vragen. So far so, good. so far, so good. Ik laat jou een fragmentje horen. De vraag is, wie is hier aan het woord? Ik kan wel zeggen, nou, er waren dingen die nou niet zo erg mooi waren. En er waren dingen die best uh, oké okay waren. En uh, verder heb ik een fantastische 60 jaar gehad. Ja, ja. het zou iemand van de omroep zijn. Um, Mies Bouwman. Ah ja, roepen ze naam? Ja, gewoon een gok. Een totaal gok. Nou, ik zou zeggen, gefeliciteerd met uw aanschaf. Veel plezier ermee, want dat was helemaal goed. Helemaal goed. Vandaag presenteerde ze haar biografie Omzien in Verbijstering. De journalist die haar levensverhaal uh, had opgeschreven, die overleed in juni. Toen heeft uh, Mies Bouwman het zelf maar afgemaakt. Maar zij was het dus wel degelijk. De vijfde vraag. Al weken wordt er uh, op allerlei manieren stilgestaan bij 60 jaar televisie. Op dit moment wordt er ook een wereldrecordpoging televisiekijker gedaan... hier om de hoek in het Instituut voor Beeld en Geluid... Welke omroep organiseert dit en maakt het programma Last Man Watching daaromheen? Een PNN. Ja, zeker, absoluut. 87 uur televisie, daar gaat het om. Dat moet verslagen worden. Vijf punten, dat is hartstikke netjes. Je kunt er nog vier bij verdienen. Dat zou vrij bijzonder zijn. Je krijgt hints over een, een persoon uit het nieuws. En de vraag erbij is wie bedoelen. Als je het denkt te weten, dan moet je stop zeggen. Een persoon, wie is het? Vier. Ik had mijn eigen scène. Stop, Michael Jackson. Oh, wat jammer, wat jammer, wat jammer, wat jammer. Dat is niet goed. Ik ga je eerst andere aanwijzingen geven. Een bedankje voor mijn vlucht kan er bij mij niet van af. Kan er bij mij niet af. Uh, voor twee punten. Mijn jetset leven in Libië werd ernstig verstoord door rebellen. Ja, Gaddafi. Gun. En wie, wie was het dan? Gaddafi. Nee, ook nog niet. Nee, oh. nee, nee. Um, ik was opgepakt wegens verdenking van mensenhandel, maar nu ben ik weer vrij. Talita van de Zon. Talita van Zon, die was het. Ja, nou. De, je, had, je had... Nou ja, het was wel een goede dappere schok. Want op, zich, op zich die balkonscène, daar kan ik me, kan me iets meer voorstellen. Ja. Nou, je moet wat met uh, zo'n score uh, van maandag. Heeft hij ooit eens een keer met zijn zoon op zijn armen in Parijs lopen zwaaien. Dat bedoelde hij waarschijnlijk. Ja, Goed. Jouw nieuwsfactor hebben wij vastgesteld op vijf. We gaan zo verder uh, met de tweede ronde.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 Hij vindt dat EU-lidstaten meer macht af moeten staan aan Brussel... omdat ze zelf niet in staat zijn om banen en groei te creëren. Als er niets wordt gedaan, zal volgens hem de eurozone uit elkaar vallen. De stelling dus waarop u kunt reageren... er moet meer macht naar Brussel om de eurozone te redden. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101... Of je kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En voor de twitteraars hashtag standpunt. Er moet meer macht naar Brussel om de eurozone te redden. Straks praten we erover in standpunt.nl. Goed, Edwin Boekhuizen, wij uh, praten uh, verder. Um, en wel, in het tweede deel gaan wij, uh, ik ga een hoop vragen op je afvuren in een hoog tempo... Hey, jij moet. 28 stuks. Oh, je bent goed in hoofdrekening. Ik wil zeggen, je moet ja. 28 <laughs> stuks moet je er uh, hebben. Ja. ja. Nou. Spannend. Het, het wordt hartstikke spannend. We gaan het gewoon eens kijken of, uh, hoe ver je kan komen in uh, deze 90 seconden. Als je die twee roep je passen, dan ga ik door. Ja. Yes, succes. De Nationale Nieuwsquiz. De huldiging van welke voetbalclub is volgens het onderzoek uh, fout, fout gemaakt? Eigenlijk is is goed. Weet de beroemde Schelen Buidelrat die helaas overleden? Ik heb geen flauw idee. Heidi. In welk land beslist het parlement vandaag over de miljardenhulp Duitsland. aan Griekenland? Is goed. Wie volgt Peter van Um op als commandant van de strijdkrachten? De middenkoop. Klopt. De burgemeester van welke plaats mag ondanks dat hij een opzalkraant aanblijven? Is goed. De uitvinder van welk medisch hulpmiddel is overleden? Geen idee. Pacemaker. Hoe heet de beroemde fotograaf die een foto maakt van het Leidens ontzet? Uh, Olaf. Is goed. Een ziekenhuis in welke plaats opent zaterdag de eerste borstkankerpolie voor mannen? Amsterdam. Utrecht. Het onderwijs op wat voor scholen deugt niet volgens de onderwijsinspectie? VWO. Nee, privé of particuliere scholen. Door welk land zijn de Nederlandse volleybaldames uit het EK geknikkerd? Italië. Ja. Hoe heet de exotische zangeres die een tropisch vakantieeiland heeft gekocht? Rihanna. Nee, Shakira. Libië heeft de organisatie van welk toernooi in 2013 afgestaan aan Zuid-Afrika? Afrika Cup. Is goed, staatssecretaris Bleker en Atsma willen een nieuw beleid voor wat? Mest. Is goed, de meerderheid van de achterban van welke partij heeft aangegeven een linkse koers te willen? PvdA. Is goed, welk land gaat naar Duitsland als tweede Europese land alle kerncentrales sluiten? Frankrijk. Uh, Zitselandstad. Een verloren gegaane symfonie van welke componist wordt vanavond in Manchester uitgevoerd? Schubert. Uh, Beethoven. Uh, een Europese multinationals al in 2012 de sponsoring van welke wielenploeg overnemen? Uh, Skill Shimano. Ja, is goed. Roestvorming blijkt de oorzaak te zijn van het afbreken van de galerijen van het vet in welke stad? Leeuwarden. Uh, ja, dat is goed. Ik heb uh, één vraag te onrecht goed gerekend, uh, zegt de jury nu heel streng. Mm -hmm. Jij zei... Middelkoop. Uh, Middelkoop, het is midden dorp. Ja. Dus dat betekent dat uh, jij uitkomt. Op 11. Uh, uh, in deze ronde, 11 maal 5 is uh, 55. Is niet genoeg, hè? Is, is, is heel netjes. Uh, is heel netjes, maar is inderdaad niet genoeg om uh, de weekwinner te worden. Betekent wel dat jij twee kaarten voor de Beeld- en Geluid-Experience krijgt. Uh, en de Lunch Radio, dank dat je hier was. Graag gedaan. En uh, een goede thuisreis. Edwin Boekhuis, dank je wel. Ik geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof, in de mensen en CRV. Morgen vanuit de Kroon in Amsterdam, Bernard Welten. hoofdcommissaris in Amsterdam, politieman in hart en nieren, neemt afscheid van het korps. Frank Starek, stadsdichter over het dichten voor doden zonder nabestaanden. Columniste Hanna Bergfoots is gastrecensent. Alberto Stegeman en Peter van der Meers in het journalistenpanel. De sportweek van Frits Barend. Veel satire en live muziek van The Hype. U bent welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag Live! Radio 1. Het nieuws van alle kanten.